Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. In verschillende Franse steden zijn zo'n 25.000 gele hesjes de straat opgegaan. In Parijs gaat het om een paar duizend demonstranten, melden Franse media. Verschillende demonstranten raakten slaags met agenten. In verschillende plaatsen zette de politie traangas in. Ook waren er brandstichtingen en braken relletjes uit... Het is de achtste zaterdag waarop wordt geprotesteerd. De gele hesjes vinden dat ze te hard worden getroffen... door de hervormingen van president Macron. De burgemeesters van Ameland en Schiermonnikoog... willen dat er een rampenplan wordt ingesteld... vanwege de vervuiling van het waddengebied... door de overboord geslagen zeecontainers. De burgemeester van Ameland zegt dat het incident met de containers... is te vergelijken met een olieramp. Als het plan in werking treedt, wordt de ramp door een aantal diensten... op een gecoördineerde manier bestreden, zegt hij...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 In een aantal gevallen raakte de meisje zwanger, meldt de Telegraaf. Een man van 28 uit Breda heeft afgelopen nacht geprobeerd... een agent om te kopen om onder een boete uit te komen. Hij reed 115 kilometer per uur in de bebouwde kom van Breda. Een motoragent zette hem aan de kant en in het gesprek dat volgde... had hij de agent geld aangeboden als hij hem zou laten gaan. Hij werd meteen gearresteerd. Bij een blaastest bleek dat de man bovendien te veel had gedronken.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 ZFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met men nee. nu Entertainment for you Met die Gewelge tijd aan het eind van het jaar. Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Oh, Back with me and you Oh, it's Christmas today Everywhere they dance and play Christmas making me so gay Christmas, Christmas today. today Now I'm waiting for Father Christmas Yes, I know A song for peace and freedom, in which love will march along. Everywhere, are people dancing. No more sorrows, no more pains. I can hear the church bells ringing. There is... I'm the you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 De natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zon schijnt stemt dat iedereen tevreden.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 Mijn rugzak en mijn tientje mee, de blinders achterna. Lekker zonen in de tuinen, en open in de zommerzoon. S'avonds dansen in de disco, wou dat ik hier blijven kom, wij gaan naar Zandvoort. Ik kon de kiemen blijven Hier blijven wij gaan naar Stavoren. Naar Stavoren aan de zee. Ja, ja, wij gaan naar Stavoren. We nemen het drankje broodjes mee. De ja, ja, wij vangen zo goed. We nemen dan jouw doodjes mee.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 Het is een week lang feest dag en nacht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 In december is jouw keuze VFM. Hele fijne feestdagen. It's the memory of an old Christmas car. There's an old Christmas car in an old dusty trunk it brings back sweet memories dear to me. Though it's faded and worn, it's as precious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 thrill with every word, every line. Guess I'm always sitting Going. This is a um, public oh, like morning. Maar vanavond ben ik erbij Natuurlijk nog ontmoet. Liefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. En sms krijg ik van jou. Die laat maar zitten in de kou. Liefje zegt wat wil je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. Kom je weg.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 You love me Het ritme van de winter. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Jouw ogen zeggen mij, mijn lieve schat, ik hou zo veel van jou. Beautiful. We gaan samen op de foto, wat een lol en wat een kiek We gaan samen op de foto van je 1, 2, 3, 4 klik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 Belazert hij de kerk, dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja er kwam een einde aan, want ze liepen namelijk. ZFM, dan stuur je allemaal fijne dagen.